Met het NOS -journaal. vrije Syrische leger dat vecht tegen het leger van president Assad... ...maakt zichzelf ook schuldig aan kidnapping, marteling en executies. Dat heeft de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch gezegd. In een open brief roept de organisatie de Syrische oppositie op... ...de mensenrechten schendingen onmiddellijk te stoppen. De brief verschijnt morgen in de New York Times. Volgens de Human Rights Watch is het belangrijk dat de Syrische Nationale Raad... ...en andere oppositiegroepen duidelijk maken dat dit gedrag niet wordt getolereerd... Een commandant van het Vrije Syrische leger weerspreekt de beschuldigingen. De kroongetuige in het liquidatieproces, Peter Laes, krijgt in ruil voor zijn verklaringen zeker 1,4 miljoen euro van het Openbaar Ministerie. Dat blijkt uit documenten die de NOS in handen heeft. De regeling staat op gespannen voet met het verbod om een kroongetuige een financiële beloning toe te zeggen. De huurmoordenaar Laes krijgt in ruil voor verklaringen tegen andere verdachten... een lening om een bedrijf en een woning te kopen... en geld om voor zijn beveiliging te zorgen. Daar weet ook de rechter niets van. Bovendien heeft Laes daarnaast nog eens een schadevergoeding van 2,3 miljoen euro geëist. Hij wil een nieuwe identiteit voor hem en zijn zoon... en geld onder meer voor het zware gevangenisregime waaronder hij leeft... en voor gederfde levensvreugde. Het OM zegt dat Laes voortdurend nieuwe eisen stelt... De advocaat van Peter S wil niet inhoudelijk reageren. Op het Indonesische eiland Bali heeft de politie vijf vermoedelijke terroristen gedood. Dat meldden Indonesische media. Ze werden verdacht van het plegen van overvallen, mogelijk om terrorisme mee te financieren. Drie verdachten werden doodgeschoten in een goedkoop hotel in de populaire Badplaats Sanur. Vlakbij in Denpasar werden de twee andere terreurverdachten gedood. Volgens de politie hadden de verdachten vuurwapens bij zich. In 2002 werden op Bali twee zware terreuraanslagen gepleegd. Daarbij kwamen 202 mensen om het leven, onder wie vier Nederlanders en 88 Australiërs. Het weer vanavond en vannacht opklaringen en drogen. het wordt rond het vriespunt, morgen veel zon en 11 graden. Dit was het en...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 Bij Peaceful Radio Mijn naam is Ben of Eugen en Twee uur lang gaat u luisteren naar muziek hier op ZFM Zandvoort We zijn begonnen met Patterns of Reflection van Peter Sterling En de volgende Gast is Bob Ardern Met Wireless Rosewood And Roots Goed, we gaan er eens lekker voor zitten Voor deze prachtige muziek doesn't make sense to talk away the pain, changing names and events, the suffering's the same. You push away love, the strength of your family. The sun Er is Best of Golana. First Light heet deze CD van het label Spring Hill Music. Ten slotte Healing Music van onze eigen Nederlandse bodem, tenminste het label Oriana Music. In the Garden of Peace van Morveo Dat tot aan het nieuws. En daarna ben ik natuurlijk graag terug. Hier op CFM met nog een uurtje Nieuw Age muziek. Graag tot straks.